van geloof en optïsme, zoveel besproken, zoveel hooglugen, check it! Het is als een dichte goed hoort met jou in het midden Waar te beginnen geen uitgang in dit woord te vinden We moeten elk onze weg kampen in het woord genaamd leven En hier en daar kom je dan wel eens een weg tegen Die kunnen we dan nemen of negeren Keuze is alles, als men jou verplicht iets te doen Kom maar laat het dan vallen Gedongen conversie is een slavenhouder in een geloof Dogmatisch geloof kan nooit geven wat er belooft Betreed het pad dat jij vindt dat het beste lijkt Want uit onze te leren we onze ons uiteindelijk bevrijd. Sommige paden kruisen, andere lopen naast elkaar en het is we kunnen vooruit of terug gaan, alles is mogelijk. En ja, verkeerde paden nemen we maar een keer. Okay, Hopelijk kom je terecht op de weg die jij echt waardeert. Maar weet dat de weg jou vindt en niet omgekeerd. Iedereen vindt het zijn hoe we het doen bekijken, zolang we maar niet voor die moraliteit bezwijken. Het is van geloof en atheïsme die onze discussies leiden, omdat we niet kunnen zien dat iedereen zijn weg anders kan zijn. Verschillende mensen, verschillende meningen, zolang we elkaar geen kwaad doen, is dat toch niet te velen. Hoort de weg u roepen, welke traditie dan ook? Omhelz het, want het ligt op onze weg, dat is geloof. En zetten een traditie, dat kunnen we zien Ja ook atheïsme is een religie Want volledig geloof wetenschap is niet rationeel Wanneer men geen rekening houdt met het spirituele Jazeker, ik zeg het zodat ik het nooit meer vergeet De entleuzing was door en doordoen gericht en rationeel De mens is gewoon achterlijk en haat dragen. of zonder religie zullen oorlogen nooit vervagen Maar vergeet niet, atheïsme is ook goed Omdat het ervoor zorgt dat mensen niet meer fundamenteel doen Het is een hele stap vooruit om de wereld te verklaren Aan de hand van de wereld zelf en het te vervagen tot een abstract begrip van God. En wordt gezeten, het door tijd al geloof je de waarheid zien op deze wereld, evenwel wetenschap negeert, en misschien wel onterecht het spirituele in de wereld van de mens. Iedereen vindt het zijn hoe we het ook bekijken We landen maar niet voelen immoraliteit te dus zwijken Het is van geloof en atheïsme die onze discussies leiden Omdat we niet kunnen zien dat iedereen zijn weg anders kan zijn Verschillende mensen, verschillende meningen Zolang we elkaar geen kwaad doen is dat toch niet te velen. Hoog de weg roepen, welke traditie dan ook Omhelstheid want het ligt op onze weg, dat is geloof Dat is geloof Islam is onderwerping aan God, Christendom naast de liefde. Jodendom is gerechtigheid. De natuur is God, is pantheïsme, atheïsme. Er is een heilig geloof in de wetenschap, schot die u elk jaar nieuwe tv en schept en nooit stopt. Een hitbox is God, de liefde die ons werd gegeven. Wanneer hoe lang geleden muziek op straat zonder te spelen. sommige beschouwen de goden als transcendent buiten de wereld. Anderen zijn immanent in het door elkaar heen geweven. Waar het op neerkomt is een autoriteit buiten onszelf die ons dwingt om goed te leven. En een of ander moralistisch pakket is checked en beseft dat hij moet groeien, Intellectueel en dat is soms moeilijk, maar weten als u uw weg vindt, u thuis zult voelen. Het is niet van gemoed dat doen. Fantaseren. Gij moet het weten of dat u het leven wilt beleven dat uw persoonlijke werk u kan geven. Yeah. yeah.